In het uiterste noorden van de Amerikaanse staat Idaho is een jager gedood door een grizzlybeer. Vlak nadat de beer de man had aangevallen is het dier gedood door een vriend van het slachtoffer. Omdat de chrisley beschermd is in de Verenigde Staten kan de man die de beer dood een boete krijgen van maximaal 50.000 dollar. Dit jaar werden in het Yellowstone Park al twee mensen gedood door beren. Fatale aanvallen waren daar sinds 1986 niet meer voorgekomen. Chris beren doden zelden mensen. Het weer bewolkt vanochtend vooral in het westen buien, maar vanmiddag ook in de rest van het land. Maxima tussen 16 graden op de Wadden en 19 in Limburg. Dit was het NOS. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de randstad staat er file op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen Driebergen en Maarsbergen 4 kilometer. Zijn auto stilgevallen, de rechte rijschok is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest.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 Ja, ze hebben net weer ingeschonken, dus we gaan er uh, eerst even over praten wat we gaan doen. Dan gaan we een ja, riekje ja. draaien en koffie drinken. Ja, ja, en dan ja, beginnen ja. we met het eerste ja, onderwerp. Ja. Regie en techniek. Royal de man. En uh, nou ja, zoals u al heeft gehoord, uh, presentatie Ben Zonneveld. En dondergrebber. Grebber. Uh, wat gaan wij doen? We gaan uh, om tien over tien praten met Gloria Kouwenberg en Sophie niet, wat... Sophie Wassenaar, die gaan hier nou aan zitten. Dus over de APV. Over het hondenbeleid uh, gaan we zo even praten. Dan gaan wij met de meest creatieve ondernemer van Zandvoort praten. hè? nog. We gaan niet vertellen wie het is, hij komt hier vanzelf. <laughs> <laughs> um, dan is er ook nog om 10.40 uur 40 mobiliteitsdag door ook Zandvoort. Ook Zandvoort pluspunt noem het maar op. Dat is racen met... Uh, racen met rolstoelen en racen met uh, scootmobielen. Geweldig.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 In de, In de protestantse kerk. kerk. Ja, om tien uur begint dat en dat gaat door tot half elf vanavond ongeveer. Oh, ja, ja, ja. Mario van der Linden, een van de organisatrices, komt ons vertellen hoe en wat en hoe het allemaal ja, gaat uitkomen. Er vanavond. zijn allerlei verrassingen ook nog. Uh, er is een mystery guest, er is van ja, alles. Ja, ja oké. Okay. Nou, dat gaan we allemaal horen. Maar eerst even naar de muziek, muziek. luisteren. Trio Rozenberg met Tico Tico.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 Ja, ik claim er niet voor uit, dus ze blijven zo klein. Nou, er maar... ja, werd net een opmerking gemaakt... Over dit soort dingen. Maar uh, ik ben het met je eens. Zandvoort schoon is niet alleen hondenpoep. is ook vieze luiers. is ook uh, wildplassen. Er uh, zijn alle peuken. die... Uh, ja, er zijn ook, alle peuken, ja, En die peukenbakken naast de bankjes ook. Die nooit schoongemaakt worden. Want inmiddels zijn ze anderhalve week niet leeggemaakt. Er ligt uh, nu zelfs op Zuid een uh, oud televisietoestel op het strand. En er staat een bankstel. Goed, die, uh, die, die, die, dat steden is gemaakt. He, want uh, ja. jullie dwalen een beetje af van waar we het over zouden gaan hebben. We gingen het hebben over honden. Uh,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 Mening. Ik geloof ook niet dat er heel veel discussie is over geen honden tussen 9 uur ochtends en 7 uur avonds. Ook niet vanuit de hondeneigenaar. Maar er is één strandpachter één die ingevuld heeft. Ik zou er de voorkeur afgeven dat honden pas vanaf 8 uur op het strand mogen. Want dan zijn werkelijk de meeste gasten weg.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 Ja, maar het zijn... hangt natuurlijk niet van regen of zon schijn af. Jawel, eigenlijk mee. wel. Nou, ja. Jawel, kijk, ik denk... Want als het regent, mag ik hem dan wel loslaten? Als nou, het is, dat is niet vast noemen. te leggen. Maar nee. uiteindelijk is dat is natuurlijk het... wel waar het over gaat. Dat ik honderd dagen per jaar langs de vloedlijn niet mag lopen, terwijl er helemaal niemand is. Het gaat natuurlijk ja, de... altijd eigenlijk omdat de toeristen en de strandpachters last hebben van honden op drukke dagen. Alleen leg dat er... maar eens. Nee, maar...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 Ah ja, maar dan. Ja, ja, dat ja, is wel erg. Nee, nee. Nee, nee, maar dat vind ik heel goed. Maar nu, alstublieft, misschien een hele andere. Want het gaat allemaal om omgangsvormen, om opruimen. Ja, Kunt precies. u mij vertellen waarom zelfs de politie in een 30-kilometer-straat bij mij voor de deur gewoon 60 rijdt? Kunt u mij vertellen waarom daar in ja, al die. Dan, dat, dat, nee, dat, nee oh, ja, dan, dat staat ook neem, dat, dat ben ik met je eens, maar dat dwalen we af. Want nee, we gaan het ook niet. over het doodrijden van mensen hebben. omdat de, nee, de nee, autorijers uh, gedronken ik, hebben. Uh, en dat mag ook niet.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 1 meter, dit is dat, 1 meter. Ben ik helemaal met je eens een gevaarlijke ja. hond? Heb, heb Wat fantastisch dat u dat dan niet maar waar, Nee, maar waar... Nou, je moet sowieso geen enge hond hebben. Maar dat is een andere <laughs> Maar enge hond? Nee. De, maar uh, ik, ik stel die vraag en een beetje spits. Tuurlijk. Omdat er is natuurlijk, zijn natuurlijk altijd compromissen te vinden. Hè. We hebben exact. een heel nou, stuk we strand. Natuurlijk. Daarom. Waar je wel zou kunnen, en dan weet ik, ja, dat, dat voor iemand die aan de Vagalenstraat woont, die helemaal naar Zuid moet lopen om daar een stuk vrij strand te vinden. En daar niet vrij kan natuurlijk... parkeren, dus als ouderen kun ja. je er ook niet met ja. je auto ja. Ja, komen. Dan last. moet je van je AOW leven. Mensen zeggen mij ook de... van ga naar Parnassia maar ga naar Panassia. Ik kan toch niet dagelijks naar Parnassia gaan met nou mijn auto daar uh, parkeren. Uh, laten we nou even dit soort dingen, uh, dat, want dat zijn allemaal nou grondverschijnselen die je steeds hey, opnoemt. Hey, hey. Laten we nou eens hebben over het stuk wat jullie gaan produceren.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 Nee, het komt nu inderdaad. Ja, het uh, aanstaande dinsdagavond. En iedereen die, uh, ja, die, die, die nee, dit belangrijk vindt, uh, maakt niet uit, maar als je enigszins geïnteresseerd bent in dit onderwerp, dan is het wel handig om dinsdagavond om acht uur stipt aanwezig te zijn. In dit geval in het raadshuis, niet in het LDC. Het schijnt ook beperkt ruimte te zijn. Dus uh, als je te laat komt... is niet zo groot. In de hal om ook wel speaker te hangen, dus je kan okay. rustig komen. Ja. Even een dus Ben, voor je afsluit. Uh, hebben jullie een beetje gepolst hoe het in de...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 Onze enkerman die, uh, die wijst al voor waarde. Ja, dat is natuurlijk een onderwerp waar je heel veel uh, aan kan. Aan kan uh, oftewel, het je trouwens aan de hele APV, moet ik, uh, moet ik toegeven. <laughs> maar uh, gezien de tijd moeten we afsluiten. Uh, ik ben zeer benieuwd wat uh, er dinsdag gaat gebeuren. Iedereen is van harte Iedereen welkom. Is welkom. Hè? Raadhuis, 8 uur. Acht uur. Aanstaan, en kijk vooral even op de raadstukken, want uh, bij de APV is dit stuk nu op de site de van de En De raadstukken staan gewoon op de gemeente. Website. Oké, okay. okay, ja. bedankt voor jullie. Sophie, kom voor jou, bedankt. Jullie, ja, jullie bedankt voor de gelegenheid. Bedankt. Bedankt. Bedankt. Goed, een heleboel honden, maar ook 15 miljoen mensen. <laughs> land van duizend meningen. het land van nuchterheid. Met z'n allen op het strand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 een klein stukje aarde schrijf je niet de wetten voor die Zorg voor iedereen.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 Genomineerd. Ja, genomineerd, en dan denk je daar. Het zal wel. En ik was al een keer tweede geworden. Dus ik denk nou dat, uh, dat zit, wel zit wel goed. goed. <laughs> maar dan andere Ja, en dan word je, ja, je toch naar voren geroepen en dat is wel verrassend en wel leuk. Uh, ik, kreeg, ik kreeg het door toen ik de motivatie hoorde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 Het, is wel, het stond er wel allemaal, het was wel al, al positief. Ja. En iedereen heeft er ook positief op gereageerd. Uh, aankomende zondag, rondje dorp, dat organiseer ik dat ook. Komt ook bij jullie vandaan? Ja, dat organiseer ik dan uh, wel in een mijn eentje eigenlijk. Maar met, met verschillende cafés, maar ik, ik zet het dan op, zeg maar. Ja.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 En als de staat open blijft, ja, dan wordt het toch meer uh, op de stoep. Uh, maar ja, er zijn ook nog gewoon uh, toeristen, toeristen wandelaars en die moeten ook die stoep over. Maar die komen ook. En die, ja, die gaan, die vinden het leuk. Het is uh, vermakelijk natuurlijk om te zien. Maar die moeten wel uh, er voorbij. Dus die gaan wel over de weg. Uh, gaan uh, vervolgens hun weg zeg maar. Dus. Uh,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 wat ga je nou nog doen? Om uh, je bent natuurlijk de creatieve ondernemer was antwoord. Ga je daar nou wat mee doen? Want uh, er is op die avond ook ge, uh, ges, gezegd door een uh, spreker: denk vandaag vanavond eens na over wat je morgen wil veranderen. Ja, dat is een uh, hele goede. Ja, dat is een hele goede. <lacht> <lacht> ik zag, ik, ik <lacht> zag ook heel veel ondernemers nadenken. Ja, nou, daar ga je ook over nadenken. Maar dat, dat, dat was ook een heel, heel, uh, ja, iets om over na te denken.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 Nou, Want alleen kan dat niet. En uh, je kan wel in je eentje gaan zitten schreeuwen ja. en doen. Maar dat helpt helemaal niks. Je moet het gezamenlijk doen. En dat, dat proberen we. Met dit soort dingen, zoals een rondje dorp, die muziekfestivals, proberen we dat samen ja. op te het pakken. Ik heb in het verleden ook wel een beetje de klacht. Hè? En dan praat ik misschien over tien jaar geleden of zo. Dat het altijd dezelfde ondernemers waren die de kaart trokken. En een, een rest deed niet mee, maar profiteerde er wel van. Uh, ja, dat klopt. Maar... En daar streven jullie naar om dat toch wat massaler te doen. Dat proberen we natuurlijk als een groep naar buiten te brengen. Het waren toen vijf ondernemers en zijn er nu 21. Dus dan ga je al veel breder. Ook het financieel plaatje natuurlijk. Je deelt het nou met z'n 21 en de ander zit je er met z'n vijven. Zeker met zo'n seizoen als nu die we gehad hebben. Het heeft heel veel geld gekost. En Dat is ook wel erg jammer dat het de eerste keer gebeurt dat we met z'n 21 gaan doen. Want ja. als je één jaar een succes hebt... Dan wat heb je, nu nu, ja, je krijgt nu toch ook ondernemers die zeggen, ja, ik weet niet of ik volgend jaar meedoen, want het heeft al geld gekost. En uh, ja. dat is logisch. En daar moet je ook over nadenken. Maar het is wel jammer. Want als je nou eerst een jaar gaat, wat het wel goed gegaan is. Ja. En het tweede jaar gaat wat minder. Dan, dan weten ze ook hoe het kan als het goed gaat. Ja, eigenlijk zou je dat oordeel moeten geven na drie of vijf jaar. Precies. Hoe ja. is het gemiddeld geweest? Ja, maar dat is toch moeilijk. Ja, want ja... Uh, dat, dat moet je die ondernemer Maar wij zien de ja, en, en Ja, en de ondernemer zelf heeft ook een uh, rot uh, seizoen Gaat natuurlijk, euh, ja, laten we eerlijk wijzen ja. Dus euh, daar komt er ook nog een keertje bij Maar uh, gaat het gaat, uh, lukken volgend jaar?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 en dat is dan het vaak, niet, het het is het vaak ook adviseren. nee vind ik niet want dan moet je en, en zo bereik je ook veel meer ondernemers niet met je een, een, een bruisend Sandvoort betekent dat je vanaf zeg maar het kerkplein door het plein ja. rondloopt en overal leuke dingen ziet als jij als toerist in Centerpark zit en je komt aanlopen het dorp in en je ziet nou hier is gezelligheid hier loopt nog meer gezelligheid het hele dorp die ja. die staat te feesten ja. ja dan heb je toch een heel andere indruk dan dat je op één plein één podium neerzet maar, maar ja maar we moeten er wel over discussiëren, want er zijn genoeg ondernemers die vinden dat één podium genoeg is natuurlijk nou ja kijk, de, de... Er zit natuurlijk ook een financieel plaatje aan. Ja. En vijf polia is natuurlijk... Nou, ik wil niet zeggen vijf keer duur, maar toch wel duurder ja. als één, nou, dat is, dat één of vijf. Maar dat keer. is ook die discussie die we ja, moeten ja, voeren natuurlijk. Dat, uh... Maar heb je, uh, heb je het idee dat...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 Er werd ook nog uh, de, de laatste, er werd ook gezegd, je merk is het gevoel, ja. is dat ook bij Laura Nardi zo? Ik denk het wel ja, ik denk de mensen die bij Laura Nardi komen die hebben daar een uh, apart gevoel bij, uh, het is een beetje een familiegevoel, denk ja. ik uh, en dat is wel, uh, wel leuk voor de mensen die komen denk ik, en die En mensen die binnenkomen ook, die, die worden niet aangestaard van uh, nee. wat komt u doen, die, die worden gewoon ja. erbij getrokken Meteen de, de, de club ook. Op, nou, Ja. Dat gevoel heb ik wel. Het idee dat, je, dat, dat is ook echt gebeurd, maar dat praat ik over, over heel veel jaren geleden. Dat een, een, een buitenswampoort in een bepaald café gewoon niet bediend werd. Nee, dat is een vreemde. Is het zo... Dat is echt waar. Dat is een vreemde. Dat is een hele vreemde. Dat was een tijdje voetbalwedstrijd ook. Maar goed. Dat is wel erg gastvrij. Ja. En ik zal het ook nooit vergeten, want ik zat er heel dicht in de buurt. Maar het is echt heel, heel lang geleden hoor. Waarom?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 Corps perdu, Le corps perdu, j'ai couru, couru, couru, assoiffé, obstiné Vers l'horizon, l'illusion, vers l'abstrait, l'abstrait En sacrifiant, si d'avant, je m'en accuse à présent Mes amis, mes amours, mes emmerdes Mes amis c'était tout en partage. Tout, mes amours faisaient très bien l'amour. Ah, oui. Mes emmerdes étaient ceux de notre âge. Où l'argent c'est dommage et peut ronner nos jours. Pour être fier, fier, fier je suis fier, fier, fier entre nous, entre nous, je l'avoue J'ai fait ma vie, mais il y a un Je donnerais. Ce que j'aime, pas tout à fait pour retrouver la mer Mes amis, mes amours, mes emmerdes, mes relations, ah, mes relations sont vraiment haut oui. placés, au placé, décorés, très influents, très influents, donnant, très, décorées, influent, très, influent, bedonant, très, très bedonant, des gens bien, très très bien ils sont sérieux, trop sérieux, mais près de tout.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 Charles Aznavour, meza merde. Is die mobiel genoeg, die Charles Aznavour? Die is nog heel mobiel, ja. ja hij treedt nog steeds op. Want we gaan ah, het over de mobiliteitsdag hebben. Ja, dat denk ik meteen aan racen met rolstoelen en dergelijke. Aangeschoven is Peter van Stijn. Maar eigenlijk uh, moet ik hem twee man interviewen. Want jij hebt er ook mee te maken. Ja, dan ga, ik rustig, ga ik rustig al, je rustig achterover zitten, dan hoor ik het wel. <laughs> nee nee nee, dan moet je praten. <laughs> maar uh, Peter, wat, wat gaat er gebeuren op die uh, mobiliteitsdag?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 Die hebben we ook nog. Klaas ook nog. Klaas die, uh, die, uh, die is met pensioen, maar uh, voor deze dag maakt hij een uitzondering. Dus misschien krijgen we nog wel een battle tussen de dorpselroepers. Dor Het <laughs> finale is worden. natuurlijk. Deurkruk aan deurkruk. Ja, ja, ja. ja. Nou, ja maar goed, de Klaas die, uh, die is uh, ook al twee, jaar, twee keer mee, uh, meegedaan ook met Ben.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 omdat we een een scootmobiel op twee wielen door de bocht zijn. Ja. Dat, ja, dat, is dat is echt gebeurd. Dat is echt gebeurd, ja. En, en mensen die echt levensgevaarlijke capriolen uithalen op het, op, op het, op het parcours. Om elkaar in te halen, afsnijden. Uh, zelfs verwensingen werden over en weer uh, geuit.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 ja, extra medicatie uh, aangevraagd bij de arts om uh, scherp te zijn. Ja. Want er is geen dopencontrole. <tie tie> dat is oh, een van de weinige competities waar we. Ja, misschien moeten we het daar eens over hebben. Dan moet je toch weer een extra tint hebben voor het plasje. Ja, ja. die Heineken Putter is groot geluk. Ja, die is heel groot. Dus dat, dat schept nog mogelijkheden. Maar ga je dat, ga je dat uh, verdelen in die categorieën? Ja, we hebben sowieso iedere deelnemer uh, die, uh, die gaat uh, in ieder geval de hindernisrace rijden, daar beginnen we mee. En daar komt sowieso een klassement uit. Eh, en ook een prijsuitreiking uiteraard. En daarna gaan we mensen tegen elkaar laten racen op, op basis van uh, de eerdere prestatie. Zodat je niet uh, een hele goede tegen een hele langzame gaat krijgen. Want daar is natuurlijk niet zoveel aan. Maar we hebben, we hebben wel twee races. Een rolstoelrace. Een echte rolstoelreis ja. en een scootmobielreis. Want dat scheelt uh, ja, toch gauw 5 km per uur. En een rolstoel gaat ongeveer 10 km per uur en een scootmobiel soms wel tot 18, 19 km. Ja, en de opgevoerde scootmobiel natuurlijk? Ja, die hebben we ook. Die hebben we ook. Hebben we ook. Ik, ik heb één deelnemer die, die is speciaal uh, terug geweest naar de fabriek om een, uh, een, een, een kastje erin te laten monteren. Dat ja, dit is zover gaat het, hè? Ja, ja, ja, het gaat heel ver. In. Je hoeft niet naar het circuit. hoor. Kijk maar naar het Kerkplein, hoe er overheen geschud. Ja, ja. we hebben het net gehad over uh, dat we deze scheezen door de Haltestraat. Nou ja, er zijn er een paar op een scootmobiel die ook levensgevaarlijk daar rijden. Ja, ja, ja, ja. Um, de hindernisrace is nieuw.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 Ja. maatschappelijke betrokkenheid, en uh, ze hebben dan nooit zoveel inschrijvingen gehad als op dit evenement. Ja, aan de ene kant dus dat ee, leeft. stoppen ze er geld in, aan de andere kant moet het personeel ook die kant op. Juist, het personeel moet gewoon ja. ervaren wat het is om, uh, nou ja, andere kant uh, van de maatschappij te steken maar betekent dat ook dat er ook niet zandvoorts daar uh, mee rijden? Nou, nagenoeg niet. Het is echt een uh, zandvoortsevenement evenement. We hebben ooit wel eens gedacht om het landelijk uh, te gooien, maar ja, dat, dat, dat vraagt veel meer voorbereiding. Ja, ja. He, we, we doen dit allemaal uh, erbij. Ik ben dan namens New Unicum uh, in, dit, uh, in dit verhaal. En ik doe het samen met uh, Nathalie Lindeboom van, uh, van uh, Pluspunt. Ook, en Zandvoort. de AMBO. Ook Zandvoort. Ook Zandvoort, inderdaad. En de AMBO, ja, doet dat ook mee. De AMBO is dit jaar voor het eerst uh, betrokken. Ja. En die hebben al hun uh, 900 leden aangeschreven. Dus ik, ik verwacht toch ook wel een hoop publiek. Ja. Nou, dat, dat zou ik bijzonder leuk vinden. Want het eerste jaar uh, was het publiek was matig. Maar ja. alle dagen waren gewoon bloedgezellig en bloedleuk om, ja. om bij te zijn. Het was gelukkig altijd mooi weer. Ja, dat is afwachten dat in dat Nederland. Het, dat is het ja. trouwens ook. Ik ga er vanuit. Verwacht, maar ja, het, ja. Is, het is gewoon ook leuk om te zien. Ja, het is een fantastisch schouwspel. Ja, het is verrassend, omdat je, weet je wat je zelf gezegd, je verwacht niet dat mensen zo fanatiek zijn. Ja. Ja, ja. Peter, nog even terugstappend op ja. je, zei aan het begin van dit gesprek: we hebben een soort VIP-dorp en dergelijke. Ja. Uh, dat moet gesponsord worden? Nou, dat, dat wordt dus al aardig gesponsord. We, we, we proberen te werken met een uh, ja, bijna budget, budgetneutraal. Ja.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 de zonnebloem is aanwezig, allemaal vrijwilligers, ja. allemaal mensen die die dag uh, belangeloos aanwezig zijn. Me mensen met een wat medische achtergrond? Niet het nou, we hebben natuurlijk vanuit nu Unicum de nodige expertise ook op het uh, circuit. Okay. Ja. misschien is er wel een reisdokter aanwezig. Ja, nou ja, ja. dat is zoiets. Maar, nog even over het Promodorp, hè? Ja. Uh, komen even weer dingen uh, te staan, zoals Art Kef bijvoorbeeld vorig jaar, ja, twee jaar Art, geleden? jouw Art Kef die is zo ontzettend druk uh, op dit moment uh, met zijn eigen racerij. En ik meen zelfs dat hij niet eens in, ne in Nederland is.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 zodat er wat meer publiek uh, ja. komt. Ben, wat ga jij daar doen?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 De verzorging van de zangers, uh, oh, okay. alles moet geregeld zijn. Dus we waren echt heel druk. Okay. En we gaan het straks horen. Ja. En wij, uh, wij zien onze luisteraars terug zo meteen aan... Uh, in de tweede uur. In de tweede uur aan de andere kant van het nieuws. We sluiten nu af met de Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky. Blue sky is delayed.